Je kunt niet inlopen op het leven. Met inlopen bedoel ik dingen doen. Activiteiten ondernemen die je normaaliter pas later in je leven zou doen. Je hebt bijvoorbeeld nog een hele lijst met plannen. Die plannen zijn, wanneer bekend wordt dat je leven eindig is, in de je beschikbare tijd niet meer uit te voeren. Je ervaringen en dus belevingen worden beperkt. Inlopen lijkt me ideaal in dit geval. Het kan zeker wel maar dan alleen maar in gedachten. Virtueel gaan is een mogelijkheid lijkt me. Je voert ze uit op beeld of schrift of geluid. Het lijkt op tijd indikken. Of tijd toevoegen. Heeft het te maken met hoe zullen we het hier noemen? G-EN-O-T-S-V-E-R-L-E-N-G-I-N-G, ofwel verlenging van het genot. En is dat zondig of eigenlijk totaal overbodig? Of eigen aan de natuurlijke staat van de mens? Zdd. Maandag 14 juni 2021.